Over de opkomst en ondergang van de koningin van Paramaribo. Tot dan. Radio 1. Kenstof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Dit is Radio 1. 8 Uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Het leger in Egypte belooft dat het morgen geen geweld zal gebruiken bij de grote demonstratie. Die is gepland door de oppositie. Die verwacht dat meer dan een miljoen mensen in de hoofdstad het aftreden van president Mubarak zullen eisen. Ze hopen dat het een genadeklap wordt voor zijn bewind. Het leger benadrukt dat het geweld van betogers niet zal tolereren. In grote delen van Egypte ligt het treinverkeer plat. Vermoedelijk probeert de regering zo te voorkomen... dat mensen morgen naar de hoofdstad afreizen. Ook vanavond wordt geprotesteerd. Duizenden mensen trotseren in Cairo, de avondklok. In de Somalische hoofdstad Mogadishu... heeft de militair zeker 17 mensen doodgeschoten. Tientallen mensen raakten gewond. De man handelde vermoedelijk uit paniek.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 De prijs van een vat ruwe olie is gestegen tot boven de 100 dollar. Dat is het hoogste niveau sinds september 2008. Volgens analisten is de prijs vooral gestegen door de onrust in Egypte. Het land produceert niet veel olie, maar heeft wel het Suezkanaal, een belangrijke scheepsroute voor olietankers. Het kanaal is nu gewoon open, maar oliehandelaren zijn er niet zeker van dat dat zo blijft herenveen spits Bas Dost heeft de arbitragezaak tegen zijn club verloren. Dost wilde een overgang naar Ajax forceren, maar de arbitragecommissie van de KNVB stelde hem in het ongelijk. Ajax en Herenveen blijven nog wel in gesprek over een transfer van Dost. De onderhandelingen daarover moeten voor middernacht zijn afgerond, omdat de transferperiode dan sluit. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, het gaat licht vriezen, plaatselijk kans op mist. Morgen opnieuw veel bewolking, in de loop van de middag en avond gaat het regenen, het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het NOS-journaal. Awb verkeersinformatie Op de A27, Gorkum richting Utrecht... staat verknopend Rijnseweer te fielen van 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A27 van Gorkum naar Breda... staat tussen knopend Hoijpolder en Oosterhout... 3 kilometer file, Daar stond de vrachtwagen met pech. En de N34 Ommen Hardenberg... is na een ongeluk tussen Om en Hardenberg... in beide richtingen dicht.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 Arabist Fred Leemhuis. Uh, met Maarten van Rossen bespreek ik de achtergronden. Uh, maar we gaan natuurlijk eerst naar het nieuws uh, van vanavond. Als het goed is, uh, hangt op dit moment uh, Fred Leemhuis aan de lijn. Nee, hij, hij is er niet. En dat betekent dat ik... Uh, Laten we gewoon even kort eerst even kort luisteren naar een klein nieuwsfragmentje van vandaag. Vanaf Tagrierplein in Egypte, een fragment uit het Radio 1-journaal. De demonstratie op het Tahrirplein in het centrum van Cairo... lijkt nog niets aan kracht te hebben verloren. Het dagelijks leven in Cairo wordt steeds moeilijker. Brood is al vier keer zo duur geworden. En waar nog wel wat te koop is, wordt gehamsterd. Zoals in deze supermarkt in een buitenwijk. Ja, een klein fragmentje uit het Radio 1-journaal van vandaag. De uh, eigen verslaggever daar aanwezig in Cairo. In Londen zit Hans van Balen. Goedenavond, meneer van Balen. Ja. Fijn dat u er bent, VVD-Europarlementariër. Op uw website las ik zojuist, meneer Van Balen. U waarschuwt Mubarak nog één keer. Hij moet vlug gaan onderhandelen met de oppositie en politieke gevangenen vrijlaten. Die inzet waardeert iedereen. Maar zou die waarschuwing iets uithalen bij Mubarak? Nee, dat denk ik niet. Het is vooral een uitspraak namens de Liberale Internationale, waar ik voorzitter van ben. om onze eigen mensen in Egypte en ook in Tunis. Uh, steun te geven. De Eigen te... mensen bedoelt u van uh, leden van de liberale partijen? Ja, van de seculiere, democratisch-liberale partijen. Uh, die zijn voor een deel ook opgepakt, zitten in de gevangenis, dus het is steun geven daar. En, laten we zeggen, aan bijvoorbeeld de Europese Unie, maar ook een ook aangegeven: doe wat. Ga niet op je handen zitten. Uh, Mubarak zal deze oproep niet zien, denk ik. En hij zal zich daar ook niet wat van aantrekken. Uh, maar hij moet wel gedaan worden. Oké, okay. uh, nou was ik van plan om eerst naar de woestijn in Zuidwest-Egypte te gaan, 900 kilometer ten zuidwesten van Cairo. En meneer Van Balen, u duidt het mij zeker niet euvel als ik daar nu naartoe ga, want aan de lijn daar, uh, Arabist Fred Leemhuis. Goedenavond, meneer Leemhuis. Daag. Goedenavond. Uh, ik mag wel even zeggen... u bent eigenlijk uh, de, de Nederlandse vertaler van het heilige boek de Koran. U heeft jarenlang uh, in Cairo gewoond. En op dit moment bevindt u zich in een oase... ergens in de woestijn op 900 kilometer van Cairo. En daar vroet u in het zand. Klopt dat? Ja, dat doen we, opgravingen. En er is veel zand En dat halen we weg en dan ontdekken we hele bijzondere dingen. Nou, dat is een prachtige goede reden om in Egypte te zijn. Maar ik ken u een beetje. Ik ken uw stukken en uw bevlogenheid met de Arabische wereld. U hoort daar niet te zitten, maar in Cairo volgens mij. Nou ja, kijk, dat, uh, ik heb net in Cairo uh, de laatste drie maanden uh, in Cairo weer gewoond. Uh, en uh, het was tijd om naar ons project te gaan. Dus we zijn ja. de dag voordat de demonstratie begonnen, zijn we... Naar uh, Daghda, dat is de naam van de wazen, zijn we ja. vertrokken. Maar we zijn, mag ik wel zeggen, ontzettend goed op de hoogte door allerlei vrienden uh, in Thailand en de mensen hier. En? Dus, uh, ja, via radio, via telefoon, via televisie. Uh, uh, uh, met name uh, de Arabische uitzending van de BBC wordt hier nauwlettend gevolgd. Ja, Maar toch, had u niet liever bij deze historische momenten op Tahrirplein aanwezig willen zijn? Ja. Maar, uh, het is niet anders. Cairo in te komen is nu heel moeilijk. Als je in Cairo bent, is het niet zo'n groot probleem. Maar Cairo in te komen uh, is, is heel erg lastig. Ja. En, uh, dus dat lukt niet. De mensen in de oase waar u zit, de Egyptische, Arabische mensen, zijn ze bang? Zijn ze hoopvol? Ze zijn, ze zijn nou, uh, hoopvol wil ik nog niet zeggen. Ze zijn voorzichtig. Maar ze zijn, laat ik zeggen, voorzichtig hoopvol. En uh, we zijn het er allemaal over eens. Uh, hij moet gaan. Ja. Nou, nou, gewoon, nou Dat is iedereen van hoog tot laag. Het gaat dwars door de sociale strata, gaat het heen. Uh, uh, arm en rijk. Uh, iedereen vindt gewoon het is tijd. Het is tijd. Nou, kent u de Egyptische samenleving buitengewoon goed? Want hoe lang heeft u er gewoond? Ja, in verschillende perioden, maar al, met al een jaar of tien. jaar of tien, precies. Ik ben er ook een paar keer geweest. Ja. Uh, het trefwoorden voor Cairo zijn wat mij betreft massa's mensen en veel temperament. Bij het zien van al die beelden en die uh, tamelijk anarchistische chaos die nu op ons overkomt... denkt u dat het haalbaar is dat op enige termijn er een politiek stabiel systeem kan komen? Uh. Ja, dat denk ik wel, want uh, uh, anders dan uh, je, men, men meestal, denk ik, in het buitenland denkt... Uh, de, de politieke oppos oppositie is niet ongeorganiseerd. En dan valt uh, Fred Leemhuis opnieuw weg, want het is inderdaad... Ik hoor jou nog. Jij hoort mij nog. Pra praat, praat, uh, probeer het opnieuw, Fred. Ja, ja kom er maar in. Kijk, de, de Egyptische oppositie is al een tijd lang... Uh, hoewel het in het buitenland niet bekend is... relatief goed georganiseerd. Er bestaat een zogenaamd people's parlement En dat people's parlement heeft vandaag een commissie uh, gevormd... van een man of tien onder leiding van Baradai... Uh, om uh, te onderhandelen met de regering. Uh, dat komt niet echt door in, uh, in het nieuws... Maar, uh, maar het is wel degelijk zo dat het bestaat. Ja. Het is ook heel, heel bijzonder dat... Uh, de Moslimbroederschap deel uitmaakt van deze oppositie, maar bepaald niet het belangrijkste deel. Want het is in de eerste plaats is het duidelijk een, een, sec, een seculiere beweging. Ja, een seculiere beweging. En uh, uh, u heeft dus vertrouwen, meneer Leemhuis, dat dat op enig termijn tot een uh, politiek uh, stabiel uh, systeem zou kunnen gaan leiden als Mubarak vertrekt. Maar nog even iets anders. Morgen is er een oproep om tot een miljoenendemonstratie te komen in Cairo. Wat mij ja. zo verbaast is dat die miljoenendemonstratie tot nu toe niet te zien was. Terwijl de Egyptenaren ja. daar toch heel goed in zijn eigenlijk, in, om in het organiseren van zo'n massa. Nou, uh, als je nagaat dat het in Alexandrië, in uh, Suez, in Mansoura, Assiut, Asiut Ke en Kaido zelf... Dat... En dan valt... Ja. Ja. We proberen het opnieuw. Ja, ga je gang. En op Tahrirplein, het belangrijke centrale plein in Cairo... zijn er uh, vandaag, zijn er, volgens sommige waarnemers... zijn er honderdduizend mensen bij elkaar geweest. Dus het, het, het, het is toch veel voller dan wij soms de indruk hebben. Nog even, bij die, al die demonstrerende mensen... 40% van de Egyptische bevolking is straatarm. Leeft onder het bestaansminimum, vastgesteld door de VN... op 2 dollar per dag. Ja. Zijn dat, die 40% van de bevolking... zijn dat ook de mensen die op dit moment op de uh, pleinen en de straten in de grote steden in Egypte staan? Mede, maar het is bepaaldelijk niet en alleen. Het is een, een beweging, je hoeft alleen maar naar de televisie te kijken, de beelden die we krijgen en wat we horen. Uh, gisteren bijvoorbeeld kon je zien op het uh, Tahrirplein hele families, ouders met kinderen en dergelijke. Het was toen een beetje een carnavaleske sfeer eigenlijk. Uh, het loopt echt uh, van, uh, van, adv van, adv van advocaten tot uh, straatvegers loopt het do door elkaar. Dus het die, massa, die, die massa die van armen demonstreert wel degelijk mee? Ja. Goed. Het is, ja, gaat... het is een soort gevoel, dat hoor je ook hier, van de mensen. Uh, ja, ze vinden het fijn dat, dat er hier uh, geen, geen rotzooi is. Maar een heleboel mensen zouden er eigenlijk bij willen wezen, want... Het uh, uh, geeft een soort gevoel, dat merk je heel sterk, van dat de Egyptenaren zich weer verenigd voelen. Ja. Uh, Eén detail wat heel, heel, heel speciaal is en wat we van verschillende kanten hebben gehoord, is dat toen uh, de politie uh, bezig was om, uh, nou, vooral de eerste dagen, om heel stevig op de demonstranten in te staan en dergelijke, was toen hele Syrische kopten, Egyptische christenen, om de moskeeën heen gingen staan om de moskeeën tegen de politie te beschermen. Ja, dat is een, uh, ja, fantast... dat echt heel bijzonder. Van een fantastisch teken van interreligieuze solidariteit zou je kunnen zeggen. Blijf hangen vanuit de oase Kasser al-Dakla, zeg ik het goed? Ja. Kasser al-Dakla, Zuidwest-Egypte. U blijft hangen en we komen nog zo bij u terug. We gaan nu even naar Londen, naar Hans van Balen. Uh, we hadden het net over, u bent er nog hè meneer van Balen? Ja, ik ben er nog. Ja. Uh, u komt ook veel in Egypte hè? Ja, ik ben er de laatste jaren veel geweest, ook... ...als voorzitter Liberale nationale, want we hebben drie zusterpartijen daar. Drie maar liefst? Ja, dat zijn drie. Hè. Dat zijn relatief kleine eh, democratische partijen. Eh, de al ghat partij de Democratische Grond en de Waafd. Nette mensen, democratische mensen, maar die hebben tot op heden niet echt een vuist kunnen maken. Maar je kunt wel heel goed natuurlijk aanvoelen wat er gebeurt. Plus, onze Duitse zuster, eh, de FDP, heeft een kantoor in eh, Cairo... Uh, om ook die oppositie te helpen. Dus daar horen we ook veel van. Ja, o, mag even, wat is uw indruk van de aanhang? Hoe groot is de aanhang voor echte liberale, seculiere partijen in Egypte? Ze willen vooral uh, voedsel uh, en werk. En ja. uh, inderdaad vrijheid, maar dan wel in die uh, laten we zeggen, die, die rol. Uh, er is wel degelijk interesse in, in, een, in, een, more, in een meer democratisch regime. Maar die krijgen niet de hand op elkaar. Dus uiteindelijk zijn het de massa's op straat die het bepalen of moebaardig blijft. En ik denk dat die massa's, de geest is uit de fles, dus die gaan door. Die demonstraties zullen, uh, zullen groter worden. Plus dat de politie bijna weg is. Het leger grijpt niet in. Overigens zijn er zo... vandaag berichten dat de politie weer een beetje op straat zichtbaar ja, wordt. Ja, maar goed, ze hebben hun machteloosheid getoond. Hè? En dat betekent dat een, uh, mensen die kwaad zijn, geterd zijn doorduwen. Dus ik zie Mubarak eh, niet overleven. En nou is de vraag of Mubarak aangemoedigd of gedwongen door Amerika, Europa en door zijn eigen verstand, als dat nog aanwezig is, zal besluiten echt de macht over te dragen aan bijvoorbeeld Al-Barraday en de Verenigde Oppositie. Als hij dat doet, is nog maar de vraag of hij zijn termijn als president hè, dat is nog een aantal maanden mag uitdienen. Ja. Als een soort leemduk. Zonder echte, echte macht. Uh, of dat hij helemaal verdwijnt meteen. Maar hij zal het niet houden. Nee. Maar u heeft dus wel vertrouwen, net als trouwens Fred Leemhuis vanuit Egypte, Arabist... u heeft er vertrouwen op dat er een overgangsregering kan komen... die nieuwe verkiezingen, vrije verkiezingen kan voorbereiden... en kan voorkomen dat Egypte in een grote anarchie verzandt. Dat kan, maar dan moet dus Mubarak snel echt uh, verandering inluiden. Dat is het overdragen van de macht. Ja. En wat is snel? Gedaan. Wat is snel? Uh, de, nou, vanavond, morgenochtend uh, deze week, dat is snel want anders zal de straat het overnemen de straat wordt ook beheerst in feite toch door al die jongeren die werkeloos zijn uh, hebben sympathie voor de moslimbroederschap uh, uh -huh. daar, daar, daar geloven ze in ik wil niet zeggen dat ze achter alles staan wat die uh, broederschap zegt uh, maar het kan best zijn dat die uiteindelijk de revolutie kapen zoals dat in Iran ook gebeurd is, dus, want daar waren de nette democratische leiders van ook kleine partijen... Bachtia Basagan, niet in staat... de stortvloed van Romeini tegen te houden. Ja. Nou, morgenochtend dus... Die, uh, die oproep voor een demonstratie... van wellicht een miljoen mensen. Ik heb beelden op mijn netvlies. ik vraag het aan Hans van Balen. Misschien heeft u ze ook ooit gezien... van de begrafenis van Nasser in de jaren 70... de begrafenis van de zangeres Umkalsum in de jaren 60. Ja. Miljoenen... Egyptenaren in Cairo op straat. K heeft, kent u die beelden? Ik heb die wel gezien... Ja, zeker. Zou dat kunnen worden morgen? Dat zou kunnen. Dat zou heel goed kunnen, vooral omdat Mubarak probeert een spelletje te spelen. De vicepresident Suleiman is van de geheime dienst, Shafiq de premier is van de luchtmacht. Dus geen echte verandering. En het is onvoldoende om te zeggen: ik probeer het nog een keer. De mensen hebben genoeg van hem, ze rooien op de stier. Dus als hij niet snel genoeg toegeeft, dan zou het heel goed kunnen zijn dat het echt een miljoenen demonstratie wordt. Ja. Uh, en dat overleeft hij niet. En dat overleeft hij niet. En toen ik vandaag een demonstrant ergens op een van de televisiezenders hoorde roepen om de executie van Mubarak, wat u heeft dat misschien ook gehoord, ja. wat denkt u dan als uh, liberaal uh, en seculier mens? Nou, ik ben het... Ja. Uh, executies. Uh, ik ben wel voor vervolging. Het houdt er ook vanaf. Uh, Als Mubarak door snel toe te geven, nogmaals, heeft is het tot nu toe niet gedaan. en het land te verlaten, een bloedbad kan voorkomen. lijkt me dat uh, positief. Okay. Uh, of hij dan later vervolgd wordt, maar er moet geen bloedbad komen. En er moet orde en recht en een nette regering komen. Want Egypte heeft een vitale positie ook in het Midden-Oosten, ook richting. Iran, richting Israël. Dus als Egypte in elkaar zakt, is dat negatief. Maar de mensen zullen hun zin krijgen. Ze zullen hem uiteindelijk verdrijven. Goed, meneer Van Balen, dank u wel vanuit Londen. Graag Tot half negen, twee dingen. Ja, en dan gaan we meteen toch weer door naar uh, Fred Leemhuis... In, in de woestijn, in de oase Dakla. Uh, ja. Fred, ik, ik mag je met jou, jij aanspreken, want we kennen elkaar... Uh, ja. Ik zei al, je bent uh, vertaler van de Koran, uh, je bent uh, Arabist, islamdeskundige. Ik, ik zoom even in, als je het goed vindt, op die uh, moslimbroederschap. Even een actueel verwijt. Uh, in de Egyptische samenleving wordt de afgelopen dagen ook gehoord... het geluid dat die moslimbroederschap eigenlijk het gewone volk... demonstrerend op straat, te weinig ondersteund heeft. Is dat jou ook oh, ter we... oren gekomen? Oh, ja. Nee, dat is, dat is heel duidelijk. Uh, de Moslimbroeders hebben geweigerd om bij het begin van de demonstratie op de 25e om mee te doen. En uh, dat heeft heel veel kwaad broed gezet. Uh, want de Moslimbroeders dachten gewoon, uh, en daar worden ze ook van beschuldigd, van eigenlijk te heulen met het regime. En uh, ze dachten van het zal wel worden neergeslagen. En dat is niet gebeurd en toen hebben ze pas een, twee dagen daarna... Hebben ze zich ook aan de kant van de demonstranten gekeerd? En, en dat heeft uh, het volk feilloos door, dat opportunisme? Oh, dat hebben ze feilloos door. Uh, uh, Weliswaar is het internet nog steeds geblokkeerd, maar Egyptenaren zijn, als ze één zijn, zijn het enorme improvisanten. En uh, dus via de mobiele telefoon en dergelijke, wist iedereen van hoe laat het was. Uh, ik, ik denk dat dat simpele feit, dat dat uh, voor de. ze blijven natuurlijk een factor van betekenis, maar dat de grote sympathie van het volk dat ze die kwijt zijn geraakt. Ja. En, uh, dus wat dat, dat betreft de, is het ook nog eens. Ook op dit punt een echte revolutie van het volk. De, de schijnaanhangers worden onmiddellijk ontmaskerd door het volk. Ja, even gewoon een heel simpel detail. Hoeveel het blijkt een, een, een, een opstand van het volk te zijn. Uh, in verband met de demonstratie morgen zijn, is alle treinverkeer stopgezet. ja dat men wil voorkomen dat men in grote getalen naar Cairo komt. Wat ja, ja. horen wij dus van mensen uit Asiut. Uh, dat is dus zo'n 400 kilometer van Cairo, ten zuiden van Cairo. Uh, alle minibussen worden georganiseerd en iedereen gaat in de minibussen op weg naar Cairo. Ah, dat is een prachtig verhaal, man. Hé, hey, bl blijf ja, ja, ja. nog even hangen. Ik ja, ga even... Dat, dat is het. Sorry? Dat is precies wat het zegt. Ja. Heel goed. Blijf nog aan de lijn. Ik ga ook eventjes ja. naar, uh, naar de rol van Obama. Die belde dit weekend met verschillende wereldleiders. Uh, hij besprak de mogelijkheden om een ordelijke overgang... naar een nieuwe regering te bereiken. Vrijdagavond sprak hij al anderhalf uur met Mubarak... na die toespraak van Mubarak, uh, eind van de vrijdagavond. En na afloop van zijn telefoongesprek met Mubarak... zei Obama daarover... When president Mubarak addressed the Egyptian people tonight... he pledged a better democracy and greater economic opportunity. I just spoke to him after his speech and I told him he has a responsibility to give meaning to those words. Ja, nou dat was Obama vrijdagavond. Maarten van Rossum, goedenavond. Goedenavond. Amerika deskundige. Nou Obama die drinkt er dus bij Mubarak op aan zich aan zijn woord te houden en beter te gaan luisteren naar zijn volk. Is die reactie die in mijn oren een beetje slappe reactie van Obama... niet tekenend voor het jarenlange opportunistische opstelling van Amerika? Nou, dat is wel uh, erg veel wijsheid achteraf die u daar debuteert. Omdat, ja, Mubarak leek heel stevig in het zadel te zitten... en was een belangrijke bondgenoot voor uh, de Verenigde Staten... en voor het Westen in het algemeen. Uh, voor veel alternatieven was dat niet, dus ik zou zeggen... Uh, daar kun je achteraf kritisch over zijn, maar er waren al nee. veel weinig andere mogelijkheden. De Amerikanen hebben meerdere malen, zelfs de vorige president heeft dat al gedaan... ...bij monden van Condoleezarais, erop aangedrongen eh, dat het allemaal wat democratischer zou toegaan. Maar ja. God, heeft dat uiteindelijk niet gedaan. En nu is natuurlijk de grote vraag voor voor de president van de Verenigde Staten, blijft Mubarak zitten... Ja. of blijft hij niet zitten, want we zijn natuurlijk nu allemaal zo zeker... van hoe het zal gaan, maar niemand weet hoe het zal gaan. Nee, maar daarom wil ik toch even naar... met die, met die slappe reactie van Obama bedoelde ik ook dat hij zei... Mubarak, houd je nou eens aan je woord... en ga eens beter luisteren naar je volk. Ja. Is dat niet toch een beetje slapgetinte reactie... als je ziet wat er ook vrijdagavond nou, zichtbaar was op straat? Dat heb ook al duidelijk gemaakt, dat heeft Hillary ook gezegd... Eh, zij zou het op prijs stellen als die georganiseerd en rustig vertrok. Want dan kun je een wellicht een georganiseerde overgang krijgen naar iets... waarvan ja. trouwens nog lang niet duidelijk is wat het dan eventueel zou moeten zijn. Uh -huh. Dus zij tasten volledig in het duister over de toekomst van deze uh, revolutionaire ontwikkelingen... net zo goed als, als wij dat doen. Niemand weet hoe dit af gaat lopen. Ik hoorde u ook alsmaar zeggen dat het volkszus en het zo. Maar je moet zich realiseren dat het gaat om enkele honderdduizend inwoners van de grote steden. Het land heeft 80 miljoen inwoners. En, eh, maar uh, en Fred Leemhuis in... Een groot deel daarvan ja. gaat gewoon door met zijn dagelijkse leven... en is geen reet geïnteresseerd in de politiek. Dat moet u zich, dat moet u zich realiseren. Aan de andere kant, Fred Leemhuis vanuit Egypte spreekt dat enigszins tegen. Ik, mag ik Fred er meteen bij betrekken, meneer ja. Leemhuis? Reageer eens, ja. heeft u het verhaal van Maarten Verrossen gehoord? Dat het misschien toch niet zo'n enorme massa mensen is... als wel gesuggereerd wordt? Nou, in de eerste plaats is het, denk ik, een, een, een veel grotere mensenmassa... dan ieder, iemand ooit had durven voorspellen. Maar... Het, het, het is niet zo dat Egyptenaren nou niet politiek geïnteresseerd zijn. Integendeel, maar eh, tegen buitenstaanders zullen ze dat niet zeggen. Maar eh, je, je merkt aan alle kanten, zowel eh, wat we horen van, eh, van honderden vrienden en bekenden in Cairo... Eh, hier ook in de oase, iedereen, eh, wie ook spreekt, iedereen heeft het erover... en iedereen zegt, hij moet gaan. Hij moet gaan. Het, het, het, het, is, eh, het, het wordt vrijwel niet tegengesproken... Uh, hoezeer men ook best uh, uh, wil erkennen dat in het begin van zijn regime hij van groot belang voor de Egypte geweest is, de infrastructuur is verbeterd, dan weet ik van wat. Maar nu, hij moet, hij... Er... Hij valt weer weg en dan pak ik de draad op en dan ga ik meteen ja. toch terug naar Maarten van Rossum. Uh, ja, kijk, Mubarak, uh, meneer van Rossum. Ik, ik twijfel niet aan dat iedereen vindt dat Mubarak moet gaan. Ja. De kwestie is dat, dat er helemaal geen alternatief klaar staat En dat maakt het ja. ook zo duister wat we van deze uh, ontwikkelingen moeten denken. Want er is geen uh, aangewezen leider. Nee. Er is niemand die weet waar het heen moet. Er is in Egypte geen brede middenklasse... Er is in feite helemaal geen organisatorisch middenveld... zoals dat in, in westerse democratieën het geval is. Er zijn geen behoorlijk georganiseerde politieke partijen. Nou, dat begint te komen, Zij Van, van Baren net. moslimbroederschap. Ja. Nou, zij Van Baren net dat die wel begint te komen. Maar ik wil even met u door naar het dilemma van Obama. Zit Obama in een dilemma? Ja, natuurlijk zit hij daarin. Wat moet hij doen? Stel voor dat, dat, dat t, t, tslot, de Mubarak blijft zitten... He, dat zou kunnen. We weten ook helemaal niet wat dat leger gaat doen. Ja, die, die verbroederen zich nu schijnbaar op die pleinen met die, met die opstandelingen. Zal ik maar zeggen, maar dat hoeft helemaal niet het geval te blijven. Dat kan bewust uh, beleid zijn. Het leger is eigenlijk de enige grote georganiseerde kracht... die bovendien over vuurkracht beschikt, die in dat land aanwezig is. Daar is ook Mubarak zelf uit, uit afkomstig. Dus kijk, voor, voor Obama is de zaak net zo duister als die voor u en voor mij is. En de keuzes die hij maakt, wat wij ervan denken... dat investeert de wereld geen reet, dat zult u begrijpen. Wat hij nou, doet dat denken dat... wij dus wel, daarom maken we dit programma. Nou ja, ik <lacht> hoop dat er een allerlei mensen in Nederland luisteren... die zullen zich enorm opwinnen en vannacht niet slapen... vanwege de gebeurtenissen in Egypte. Nou ken maar ik u Obama weer. Obama moet vermijden dat als hij tegen Mubarak kiest... Mubarak bij zitten en dat die, nou ja, dat die verhouding verpest is... En tegelijkertijd moet hij, moet hij vermijden dat Mubarak verdwijnt... dat hij dan op slechte voet staat met wat daarna komt. Dus hij loopt op tijd is een soort koordanser. Zolang hij niet weet wat er gebeurt, zal hij zich zo voorzichtig mogelijk uitdrukken. En dat heeft verder niets te maken met, met de gewetenloze steun van Amerika voor Mubarak. Dat heeft te maken met de belangen die Amerika op de langere termijn in de regio heeft. Nou, dit geeft, geeft mij in ieder geval weer een lesje in redelijk denken over de, de kwetsbare positie en de lastige positie waarin Obama zit. Nog één vraag aan u over die moslimbroederschap. Uh, ook, de, ook Amerika kent een, een tak van de moslimbroederschap. Uh, is, moeten we die vrezen, naar uw idee? Of zegt u, ik heb daar geen verstand van als Amerika-deskundige? kunnen er wel iets over zeggen, vooral ook vanuit het perspectief van de, van de Verenigde Staten. Kijk, op de, lang, op de lange termijn, hoe dit precies gaat aflopen, weten we niet. Maar op de lange termijn mag je aannemen dat er in de hele Arabische wereld... toch een sterke democratiseringsimpuls zal zijn. Ja. Hoe dan ook. En dat betekent onvermijdelijkerwijs dat de islam uh, op de langere termijn... in die Arabische democratieën een enorm belangrijke rol gaat spelen... En de vraag is hoe Amerika daarmee om moet gaan. Je kunt zeggen, daar willen we niks mee te maken hebben. Dat is weinig zinvol, want dan wil je misschien helemaal niks te maken hebben met democratische processen in die landen. Ja. Maar als ze door de president zouden worden getolereerd, laten we eens wat aannemen dat er een, een, een, een nieuw regime in Egypte komt met een sterke islamitische inslag. Dat zou kunnen, weten we niet, maar het zou kunnen. Ja. En Obama zou zeggen, daar wil ik wel mee in zee. Uit hoofde van onze strategische belangen, dan heb je een hele goede kans dat natuurlijk de Israël-lobby in de Verenigde Staten en met name ook al die fundamentalistische christenen die zo pro-Israël zijn, zullen zeggen dat is voor ons volstrekt onacceptabel. Ja, dat... Elke samenwerking met, met islamitische partijen of stromingen is voor ons onacceptabel. Denk ja. aan de aan de, op dit punt ook voorkomen in reële ideeën van iemand als Geert Wilders. Ja, dus dat kan ook intern in Amerika het een en ander ja, opleveren. Precies, ik wil ook het, nog het even toetsen... Dat ik wil daar ook intern ja. grote problemen mee krijgen. Ja, ik niet. wil even toetsen bij Fred Leemhuis uh, in de oase in zuidwest egypte uh, Fred, die, er wordt gespeculeerd over welke macht zouden die uh, moslimbroeders kunnen krijgen... en welke vrees moet de wereld hebben dat daar een min of meer... ...islamitische staat gaat ontstaan. Kun jij eens ons eens helpen met uh, de lijn waar we aan nou, moeten denken? Het, het, het simpele feit dat de moslimbroederschap van zichzelf weet... ...dat ze op dit moment zo zwak staan... ...dat ze hebben uh, beloofd uh, dat ze mede zouden doen met de oppositie nu... ...maar uh, dat ze hebben beloofd dat ze niet zouden zijn voor invoering van de sharia... ...om maar wat we noemen. De moslimbroeders uh, in broederschap in Egypte is een belangrijke factor... ...maar niet zo belangrijk. Leiderschap is, uh, is afstands en oud... En hij heeft geen enkele voeding met wat er werkelijk in het land gebeurt. Dat is ook bij deze, bij deze demonstraties gebleken. Uh, uh, ze zullen een, een, een soort christendemocratische partij worden, maar dan moslimdemocratische partij. Als ze een kans van overleven hebben, als ze het op een of andere manier proberen het uh, extremer te doen... dan zijn ze al hun sympathie per definitie kwijt. Uh, uh, uh, de, de beweging die is ontstaan is zo totaal anders dan iedereen verwacht had... Het, het is geen beweging van de kant van de islamisten, er is geen sprake van. Die hebben er nauwelijks de hand in gehad, ze durfden niet eens. Ja, maar, uh, maar hoe en, zeker? Maar je wil toch nog een, een, een, zeggen, een wat argwanende vraag stellen. Is er ondergronds niet iets gaande rond die uh, moslimbroederschap dan? Nee, de moslimbroederschap was juist bezig bovengrond te komen. Ze werden getolereerd door het regime. En doordat ze getolereerd werden door het regime en zich daar met het regime afspraken hadden... daardoor hebben ze hun krediet verspeeld. Het is heel simpel. En ja. dat is de Egyptenaren nou, niet ontgaan. Dus eigenlijk wil jij zeggen tegen de rest van de wereld: ik ken dat land een beetje, ik volg het hier, ik heb er tien jaar gewoond. Uh, die vrees ja, voor de Islamitische me... staat Egypte, die hoeft niet groot te zijn. Nee, nee, er is geen sprake van. Nou, vanuit de woestijn in Zuidwest-Egypte is dat toch een geruststellende mededeling. Ja, niet waar, ben meneer Van Rossum? Ik nou dat weten we, dat weten we, natuurlijk niet. we weten natuurlijk niet of het geruststellend is, uh, zoals het er nu uitziet, is de, de beweging, de oppositionele beweging, de speculier. Maar het kan natuurlijk best ook een, uh, een totalitaire kant weer opstaan, dat hebben we vaker meegemaakt. Want dat kan dat ook is... in een land als Egypte? Natuurlijk kan dat ook, maar uh, de, de kans van een overname door, de, door extreme moslims op dit moment is absoluut volstrekt imaginair. Uh, drie heren in twee dingen. Ik dank de heren uh, in Egypte, in Utrecht en in Londen. Dat waren uh, Fred Leemhuis, Maarten van Rossum. En de derde gast was Hans van Balen. Dit was Twee Dingen. Morgen is er weer een Twee Dingen. En zo dadelijk uh, natuurlijk BNN... Ja, ik moet even wennen. <laughs> zo dadelijk BNN Today met Willemijn Veenhoven. En al, wat Kees? staat er bij jullie nou. op het programma, Willemijn? Sorry hoor. Geef niet hoor. Nou, het laatste nieuws uit Egypte. Onze man in Cairo, Eduard Padberg, die uh, is net zijn huis uit verdreven... omdat het toch iets te gevaarlijk werd daar. En hij heeft ook allemaal hele bizarre dingen meegemaakt dit weekend... met naakte agenten voor zijn neus. Dat vertelt hij zo allemaal na het nieuws van half negen. Hier is Christian Bonemakker. Radio 1, het NOS-journaal. Het leger in Egypte belooft morgen geen geweld te gebruiken tegen vreedzame demonstranten. Bij de geplande massabetoging in Cairo verwacht de oppositie een miljoen deelnemers. Het leger zegt de vrijheid van meningsuiting te respecteren, maar zal wel ingrijpen als de betogers gewelddadig worden. De VS en de EU hebben de sancties tegen Wit-Rusland aangescherpt. President Lukashenko en ruim 150 diplomaten hebben reisbeperkingen opgelegd gekregen. De sancties zijn een reactie op het neerslaan van de protesten in Wit-Rusland in december. Tientallen demonstranten onder wie drie presidentskandidaten zitten nog steeds vast. De reorganisatie bij TNT Post gaat definitief door. Na de achterban van Avacabo hebben nu ook de leden van de andere bonden ingestemd met het principeakkoord. Dat betekent dat er maximaal 2800 gedwongen ontslagen vallen. In totaal verdwijnen er bij TNT Post 11.000 banen. En in IJsselstein is een deel van de kerstverlichting gestolen van de Gerbranditoren, de grootste kerstboom ter wereld. Uit een weiland hebben dieven een grote haspel meegenomen met daarop draad en fitting. De schade bedraagt ongeveer 15.000 euro. Daardoor wordt het dit jaar nog moeilijker om genoeg geld bij elkaar te krijgen... om de kerstverlichting met kerstweer te laten branden. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is maandag 31 januari, twee minuten over half negen. Goedenavond. Onze correspondent en Cairo, Eduard Padberg, die woont naast het ministerie van Binnenlandse Zaken. En daar ziet hij heftige en bizarre dingen gebeuren, zoals bijvoorbeeld vluchtende politieagenten naakt. Zometeen hoor je de details. En na Megapol is nu ook iets failliet. Maar met concurrent Mediamarkt lijkt het beter dan ooit te gaan. De directeur van Mediamarkt is hier straks de gast om het geheim van dit succes te onthullen. En om te vertellen of ze nog wel blijven bestaan. En Joris Kreugel die ging vandaag op bezoek bij de koningin. De koningin is jarig, 73 jaar. En uh, ik ga haar een bosje bloemen brengen. Naast mij natuurlijk, Luc ink ik, ik, met een update van ranking. Met uh, de drie jees en het rumoer rond het songf Songfestivalprogramma. Uh, ook de verjaardag van de koningin en een doodgebeten panter in Amersfoort. In de dierentuin althans. En uiteraard ook Egypte, waar de protesten doorgaan. En Nederlanders worden teruggevlogen. Nou, ten eerste, er is een, een negatief reisadvies. Dan halen we liever de mensen terug. Uh, het is natuurlijk ook niet uh, volledig veilig. Zometeen de uitgebreide versie. Je hoort hem om negen uur. Luc, dankjewel. Iedere dag bij BNN Today wat bekende Nederlanders wel bezighoudt. Het beginnen vandaag met de burgemeester van Groningen, Peter Rewinkel. Met de linkse samenwerking in de Nederlandse politiek wordt het voorlopig niets. Je kunt de mooiste manifestaties organiseren, maar respect voor elkaar is er nauwelijks. De PvdA zou moeten accepteren dat je vanuit internationale solidariteit... ten aanzien van de missie naar Afghanistan ook een andere afweging kunt maken... zoals Jolande Sap en haar GroenLinks-fractie deden... Nu is sprake van verkettering op links. En dan is samenwerking nog ver weg. En dan de dag van oud-zwemmer en Olympisch kampioen Maarten van der Weijden. Maandagochtend. De wekker gaat om half zeven. Ik pak snel een ontbijt en ga naar mijn werk. In de trein begin ik, zoals veel kantoormensen, al aan mijn werk. Nog snel even voorbereiden. Onderweg rijdt de trein langs het zwembad in Dordrecht. Fuck man. Ik ben gewoon Olympisch kampioen. Wat is het leven toch mooi. Ja, hij is in ieder geval blij met zijn nieuwe carrière, die kantoorbaan. Um, het kan ook heel anders. Straks heb ik het met Erben Wennemars over het zwarte gat na je topsportcarrière. Maar eerst nog nu de dag van DJ Vedele Ik ga zo nog even kijken naar mijn verbouwing in mijn nieuwe studio. En dan ga ik mijn spullen pakken om naar Zuid-Afrika te gaan voor vijf dagen. Dan moet ik dan altijd de brisans geven en dan weer snel terug naar huis. Ja, en dan de drie J's, Jan, Jaap en Jaap... die gaan ons dan natuurlijk vertegenwoordigen op het Songfestival in mei. En dat doen ze met het nummer Je Vecht Nooit Alleen. Uh, dat hoor je zo meteen en ook uh, zijn ze hier in de studio. Maar eerst even, Jan, hoe was jullie dag vandaag? Uh, wij hebben vandaag een heleboel interviews gedaan uh, op verschillende radiozenders... en uh, onze dag is nog niet om, want dat gaat gewoon door tot uh, laat in de avond. Ja, en dan de sport... Ronald van der Geer, goedenavond. Goedenavond. Uh, nog 3,5 uur, hè, dan mogen die voetbalclubs, uh, uh, spelers, uh, mogen ze nog aantrekken ja. en verkopen. Dan sluit de transfermarkt. Spannende tijden. Het is een hele gekke en, uh, en drukke dag. Vooral ja. omdat uh, ja, je weet nooit van tevoren wat er gaat gebeuren. Maar er gebeurt vandaag wel het een en ander. En met name eigenlijk natuurlijk rond Ajax, dat Bas Dos zo graag wil inlijven. Uh, <coughs> nou ja, er was een discussie over: wat moet Bas Dos nou kosten? Dos wilde per se weg. Uh, Ajax wilde niet betalen. Wat Herenveen vroeg. 7 miljoen euro. Dus, dag Dost en de mensen rondom Dost... dan span ik een arbitragezaak in... dan voorcier ik vanzelf een breuk... en wellicht krijg ik via die arbitragezaak mijn zin... en mag ik voor een schappelijk bedrag toch vertrekken. Nou, ja. Dost verloor die arbitragezaak... en daarna ging Heerenveen met de hakken in het zand. Zoals de advocaat van Dost zei... en Heerenveen zegt 7 miljoen en geen cent minder. En Ajax weigert 7 miljoen te betalen. Een padstelling, toch, hoorden wij net... wordt Bas Dost op dit moment gekeurd in de arena... maar dat geldt ook voor Dries Mertens. Dat is de man waar we eigenlijk weinig van hebben gehoord vandaag... Maar dat was de tweede keuze. En ook die wordt al vastgekeurd. En het zou zomaar kunnen dat men er vanavond toch met dos niet uitkomt. Om wat voor reden dan ook. En dat er gewoon lekker in de anonimiteit onderhandeld is met Mertens. En dat die dan wellicht naar Ajax gaat. Maar het is wel snel voor dos. Wat, wat, wat gaat hij dan doen? Blijft hij naar Herenveen? Nou ja, dat is, waarschijnlijk had hij gehoopt dat er geen weg terug was. Dat door deze discussie natuurlijk een, een he, terugkeer ja, naar Herenveen ja, onmogelijk zou zijn. Dat lijkt me ook vrij onmogelijk ja, eigenlijk. Dat denk ik ook. Maar Herenveen gelooft daar voorlopig niet in. Ja, dit, dit heeft allemaal te maken met onderhandelen, dealen en ja. Uh, kijken. Uh, ja, de deadline die steeds bij komt. Ik denk dat het aan het einde van de avond uiteindelijk Dost gewoon in het rood-witte shirt te zien is. Toch wel? Ja. Uh, ja wat, is ook 7, wat is nou 7 miljoen? Pre Precies. Nou, ja. Waar hebben we het over? In Engeland vinden ze dat inderdaad een, <laughs> een, een, een schijntje. Dan krijgt zelfs de man die denk ik de schoenen poetst dat. Um, in Engeland namelijk vandaag een megatransfer. Torres, de spits van Liverpool, gaat naar Chelsea voor een bedrag van 48,4 so. miljoen euro. Ja, Liverpool heeft direct gereageerd, heeft een Andy Carroll gehaald... van Newcastle United, pas 22 jaar. En daar wordt gewoon maar even 41 miljoen voor betaald. Er is ook al 25 miljoen betaald voor, uh, voor Luis Suarez van Ajax. Dus bij Liverpool is wat te besteden. Maar het feit dat die torens voor 48 miljoen gaat naar Chelsea... dat toch een dat groot een, tekort had het afgelopen seizoen. Ja. Dat is, een, uh, dat is, is dat Spaanse... een record weer nu? Dat is geen record, nee, ja. dat is geen record. Maar uh, uh, ja, het is, het is wel een heleboel geld. Ja. Dus uh, ja, dat, is, dat houdt Engeland een beetje bezig. Overigens heeft Chelsea ook nog even 21 miljoen betaald voor David Luiz van Benfica. En daardoor gaat Matic van Vitesse aan het einde van het seizoen dan maar naar Benfica. Snap je het nog? Ik heb het dan al meegeschreven. Als je me zo gaat over dan weet ja. ik het precies. Okay. Verder nog spannende dingen voor tussen nu en nou, uh, als de markt sluit? Nog op, het, ja, op nou, het... nippertje? Ja, nou, AZ schijnt dan toch van Jonatas die Braziliaanse spits af te komen. Plotseling interesse in, uh, vanuit Italië voor hem, terwijl hij al maanden in Brazilië verblijft. En AZ niets van hem hoort en helemaal klaar is met hem. Maar uh, die schijnt dan toch nog van club te kunnen gaan wisselen. Over een uur, dan heb je nog wat uh, spannende, sappige nieuwtjes, denken wij. Roland van der Geer, dank je wel. Dit jou. is Radio 1. Today. Ja, ondanks het verbod dat de Egyptische president Mubarak heeft uitgeroepen... zijn er toch weer tienduizenden betogers de straat opgegaan vandaag... voor de zevende dag op rij. Journalist Eduard Partberg is onze man in Cairo en hij zit er middenin. Eduard, goedenavond. Goedenavond. Even um, Het laatste nieuws hier is dat um, het Egyptische leger schaart zich aan de kant van de betogers. En ze hebben een verklaring afgelegd waarin ze zeggen... nou, we gaan geen geweld gebruiken tegen al die 10.000 demonstranten. Uh, ook al, uh, Mubarak, ook al uh, eist Mubarak dat. Hoe, hoe is dat daar ontvangen, dat nieuws? Ja, heel goed natuurlijk. Iedereen is een de grote opluchting, want daar dat uh, worden wij iedereen op dagen op zitten te wachten. Ja. Um, want het is een hele onzekere situatie. Uh, en, en iedereen um, ja, was erg blij dat het leger eindelijk kwam. Maar um, ja, wat ze daarna zouden gaan doen, hoe ze zich zouden opstellen... dat, uh, dat wist eigenlijk niemand. Dus nee. dit, dit is goed nieuws. Ja. Um, even over um, jou persoonlijk. Jij woont vlakbij naast het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar was het uh, een hele heftige bedoeling dit weekend. Zo heftig dat, dat je hebt besloten dat je daar maar even weg moet, hè? Ja, maar dit, dit, dit was een veldslag. Dit waren echt tienduizenden uh, jongeren... Mm -hmm. um, die een veldslag met, met de politie daaruit vochten. En dat, dat ging hard tegen hard. Ook, ook vanuit het ministerie werd gewoon met, met scherp geschoten... Uh, uh, aan, aan één stuk door traangas, granaten, uh, hagel. Um, dit, dit was echt dit was de, de heftigste uh, slag in dit hele... ...in dit hele verhaal. En, en, en dit heeft ook een paar dagen geduurd. Mm -hmm. um, uiteindelijk heb, hebben de, de, de demonstranten de politie echt uh, klop gegeven. Ja. Die zijn massaal gevlucht. Um, hun de, poli de politie is en... gevlucht? Ja, ja, ja. ja. Um, in... Achterlaten hun wapens uh, overgeven uh, en, en, en rennen. Uh, ja, maar je zei hun uniformen achtergelaten. Dus ja, dat... ja, mijn hele straat ligt helemaal bezaaid met uniformen, met legerkistjes. kistjes. Ze hebben ze ook gewoon de, de laten uitkleden, degene die, oh, ja. Uh, ja, die ze gevangen hebben genomen. Uitkleden en uh, wegrennen. Naakt wegrennen. Nou, en, en dat, dat klinkt nog vriendelijk, want uh, ze hebben die, men, die politie mensen niet gelinst of zo? De... Nee, ze nee. hebben ze niet gelinst, maar ze hebben ze wel uh, toegetakeld. Um, mm. Hoewel het, het andersom um, uh, eigenlijk veel erger aan toe ging. Ik wil De demonstranten, ja. die uh, je moet je voorstellen, die, die, die, die, die zijn... Uh, uh, goed bewapend. Mm -hmm. um, de politie die, die, die, die heeft uh, pistolen, um, traangras, uh, ja. uh, knuppels en, en, en alle ja, die, die hebben Wat hebben ze? Stenen en stokken. En ja. ook. ook al echt een paar dode gevallen, begreep ik. Bij jou ja, in de buurt. Ja, absoluut. Er ja. absoluut. zijn, zijn een, een flink aantal dode gevallen. Niemand weet precies hoeveel. Want, want niemand heeft uh, overzicht, niemand heeft informatie. Uh, uh, maar, maar er zijn absoluut uh, doden gevallen. Uh, uh, mijn, mijn buurman zei dat, dat er twintig doden zijn gevallen. Mm -hmm. Ik weet het niet. Um, ja. ik, ik heb wel wat mensen zien, zien, zien worden afgevoerd. Um, ook met, met flinke gaten in, in hun hoofd en in hun lichaam. Ah. Uh, maar uh, het is, is zo'n chaos. Je, je hebt geen, geen mogelijkheid om te tellen van hoeveel nee. mensen nou... Uh, ja, echt, echt omgekomen zijn. En jij bent nu eigenlijk ja, gevlucht? Of in ieder geval, je hebt jezelf naar een veiliger oord verplaatst, zou ik maar zeggen. Ja, ja voorlopig. voorlopig. Ja. Het was ook gewoon. Het, het was niet zozeer on onveilig. Want je kan de deur natuurlijk gewoon met, flink op slot doen. De, de, de traangast kwam het huis ook binnen. Dus dan, ja, dat is vervelend. Ja. Hoe is het nou s'avonds? Want dan, dan wordt het grimmiger, hè? Ja, dat, dat is het grote verschil. Overdag, uh, met die demonstraties, is, uh, is, is, het, is het veilig. Uh, die demonstraties zijn ook, ook uh, vreedzaam in het gezicht. Mm -hmm. uh, um, maar s'nachts s nachts is het een heel ander verhaal. Er uh, yeah, komen de, de, de, de gro grote bendes die, die de, de straten afgaan op zoek naar dingen die ze uh, kunnen roven. Um, mm -hmm. Zowel huizen als, als, als winkels. Uh, en dus, uh, omdat de politie is, is verdwenen, uh, hebben de burgers het, de, de, ja, het heft in eigen hand genomen en zijn dus milities gaan vormen. Dus die vormen dan hun roadblocks, ja. waarop, op, op, houden iedereen tegen en fouilleren iedereen en willen weten wie iedereen is. En, en eigenlijk alle vreemde gezichten in een buurt, die worden um, ja, met, met heel veel wantrouwen uh, behandeld. en uh, ja, de, Goed, die... die dus die, die bij die roadblock staan. Dat zijn vaak dus ook jonge jongens... Mm -hmm. uh, met, met grote messen en, en, en knuppels en soms ook uh, vuurwapens. Mm -hmm. die, uh, ja, die, die zijn heel achterdochtig. Dus uh, het is beter om, om de straten uh, s'nachts s nachts te ja. vermijden. Nou ging, gaan er ook geruchten dat Mubarak expres gevangenen heeft vrijgelaten... Uh, zodat die voor chaos kunnen creëren in de stad? Ja. Ja, het, het, het is op zo'n grote schaal gebeurd, wat het eigenlijk uh, met een achterliggend plan uh, zijn gebeurd. Ja, um, je, je het, bedoelt zijn, uh, die, die plunderingen en zo zijn op zo'n grote schaal gebeurd? Nou, en ook gewoon de, de gevangenen vrijgelaten. Ja, ja. Sommige plunderingen gebeuren gewoon door, door, door groepen criminelen, andere uh, uh, door, door politie, dus weg is gerend en daarna... Ja, of met of zonder orde in ieder geval een soort, soort wraak neemt en nog ja. Ja, de straat op gaat om de mensen te terroriseren. En maar dus, dus dat is wel waar van die vrijgelaten gevangenen? Nou ja, of, of het, het is zeker dat ze on, ontsnapt zijn. Ja. Uh, dat ze vrijgelaten zijn, daar, daar is, uh, elke Egyptenaar is daarvan overtuigd. Um, ik, ik wil het best geloven, dit, dit, dit soort regimes kennen. Het, het ja. zou me helemaal niets verbazen. Maar uh, ja, het bewijs heb ik niet. Ja. Nou dan zeg je net van de politie is eigenlijk op de vlucht geslagen. Die doen niks meer. Het leger heeft net gezegd van nou ja, we houden ons koest. We staan eigenlijk aan de kant van de betogers. Hoe, hoe is dan het openbare leven? Dan, dan ligt alles stil ook. Hè? Het verkeer en het vuil ophalen en alles lijkt me. Uh, ja, Gedeeltelijk wel. Maar voor, voor in de hebben de burgers dat ook overgenomen. En dat is om, om, om te zien hoe er dus, dus echt een, een soort... Saamhorigheid ontstaat en, en dus, dus uh, ja, hè, gewoon uh, de, de mannen het, het, het verkeer gaan regelen en, en uh, de vrouwen die, de, de stoepjes allemaal. En dat, dat gebeurt uh, dat was vrij gecoördineerd in die buurt, allemaal. En, ja. en dat, dat is uh, heel bijzonder. Ja. Even tot slot, uh, Eduard. Uh, morgen dan zijn er hele grote marsen gepland in Cairo en Alexandrië. Er ja. uh, wordt gehoopt dat er dan een miljoen mensen aan uh, gaan doen. Wordt dat een cruciale dag morgen? Nou, in principe wordt er elke dag uh, op, op grote schaal gedemonstreerd. Um, uh, het, het is een op andere factoren. En nu hebben we dus, dus eindelijk antwoord gekregen... of in ieder geval gedeeltelijk antwoord gekregen... op de positie van het leger. Want nog steeds is niet helemaal duidelijk welke kant ze kiezen. Ik bedoel, mm -hmm. dat, dat ze niet, uh, geen geweld gaan gebruiken tegen de betogers is één ding. maar Niet dat ze... Politiek ook uh, uh, zich achter het volk gaan scharen. Mm -hmm. uh, maar uh, ik, ik, ik neem aan wel dat, dat het, de, de druk uh, op, op, het, uh, op Mubarak. Uh, zat. Ja. Nou ja, morgen weer een dag en uh, we spreken jou heel erg snel weer, Eduard Partberg. Dankjewel, Inca hier En doe ja. alsjeblieft voorzichtig. Ik doe mijn best. Oké, okay, dankjewel. Ah, Oké, okay. goeie naam. Ja, zometeen gewoon naar eigen huis, de drie J's. Gisteren natuurlijk het Songfestival nummer uitgekozen. En uh, zometeen zijn ze hier. Maar eerst luisteren naar het nummer dat het is geworden. Je vecht nooit alleen. beetje je schat, we zien het soms een beetje zwart. Soms lijkt de wereld op. En, gemeen. en je streit omdat de aarde leidt, maar zelfs als de zon voor goed verdwijnt, je vecht nooit alleen. Want je... Echt, nooit alleen. Met dat nummer gaan de 3J's de Nederlandse eer verdedigen... tijdens het Songfestival in mei. Gisteravond werd dat liedje door de kijkers uitgekozen. Even een fragmentje van gisteren. De jury had op twee de stroom. En u thuis gaf dit nummer 25,5 procent. En daarmee komt dit nummer op... Twee. En dat betekent dat je echt nooit alleen... het nieuwe nummer van Nederland is... Ik bedoel, enthousiaste Jolante, Snijder, of weet heet ze tegenwoordig van Casbergen. Dat er ook allemaal nog achteraan. Gisteravond tegen jullie de drie mannen van de drieën. Jan Dulles, Jaap Kwakman, Jaap de Witte. Goedenavond met z'n drieën. Hoi, goedenavond. Hi. Jullie zien er gelukkig uit en ook een Afzijf. beetje... Ver... Dat, wou, dat wou ik niet zeggen afgepeigerd, maar hmm. een beetje vermoeid. Dat, dat klopt wel een beetje, geloof ik. Ja, vanaf vanmorgen 8 uur uh, zijn we begonnen bij, uh, bij 538 en we zijn alle zenders afgeweest. Nu Radio 1, maar ook 3FM, Radio 2, uh, noem het maar op. 100% nl. Vanavond gaan we naar Paul Leeuw. Dus het is eventjes uh, diep ademen en, uh, en gewoon vooruit lopen, niet kijken. Ja, even over het nummer natuurlijk, wat is er gekozen? Um, je vecht nooit alleen, of tenminste, wordt word het nou zeker in het Engels vertaald of, of misschien? Uh, tot nog toe hebben we besloten dat we gaan uh, het proberen om het net zo goed te krijgen. Wij, wij zijn tevreden met de tekst, zeg maar. En mm -hmm. stomweg vertalen lukt niet altijd, vinden wij, als tekstschrijver, zeg maar. Dus we gaan proberen of we het in het Engels net zo mooi kunnen krijgen, net zo goed, net zo leuk. En als we de alle drie vinden dat dat gelukt is, dan gaan we het in het Engels doen. Als dat niet lukt, dan kun je misschien nog een Engelse tekstdichter inschakelen of zo. Om, als redmiddel, daar hebben we het niet over gehad, maar ik noem maar wat. Mm -hmm. Uh, want het, het lijkt ons wel leuk om het in het Engels te doen... omdat het eigenlijk gewoon een soort ja, wel hedendaagse popsong is. En omdat het in het Engels natuurlijk gewoon al van die 150 miljoen mensen die kijken... er wel in ieder geval heel veel dat dan kunnen verstaan wat je aan het zingen bent. Even, even een fragmentje. Gisteren um, was er natuurlijk de jury, Erik van Tijn, die zat er onder andere in. En die zei van, uh, um, die zei van nou eigenlijk... Jullie zijn natuurlijk bekend als echt drie muzikanten. Dan staan jullie met de gitaar op het podium. Maar niet al te veel, uh, ja, weet ik wel, eromheen gebouwd. En hij zei: Ja, het is toch het Songfestival. En dan moet je misschien toch wat. Nou ja, dus zei hij dit. Wij kennen jullie allemaal als echte muzikanten. Um, maar ik denk dat zij niet zullen herkennen wat wij al weten. En waar wij van genieten ook het echte muzikantengehalte van jullie. Dus wij vermoeden dat het misschien niet onverstandig is om het iets meer. net wat meer flesje aan te kleden. dan je zelf al zou doen. Ja, wat meer flashy aan te kleden. Bedoelt hij dan, dan meer het nummer of ook jullie zelf? Ik, we snappen hem wel. Kijk, je kan, je kan best bijvoorbeeld in plaats van twee uh, achtergrondzangers... of zangeressen, kan je er misschien vier van maken. Je kan het wat, wat mooier, wat, wat meer sexy aankleden. Ja, misschien ja. kunnen wij nog wel wat, wat meer uitbundig... maar dat zal nooit worden uh, wat je gewend bent van het Songfestival... Het Grote Gebaar, want dat zijn wij niet. En, wat, en hoe zit het met al die verhalen dat mensen zeggen als je niet wint, en die kans is natuurlijk aanwezig... dat jullie niet winnen, dat dat dan het einde van je carrière is. Dat hoor je ook vaak. Nee, dat zou, uh, sowieso hebben we daar al een te uh, trouwe achterban voor. Weet je? Ja, dat klinkt heel eigenwijs, maar uh, onze albums ja, die, die zijn alle drie goud. En, en dat, dat gaat hartstikke goed. Uh, ik denk niet dat de mensen die altijd achter onze muziek hebben gestaan... nu zouden zeggen, van de drieërs zijn anders. Wij hebben dezelfde liedjes gemaakt. Wij hebben het altijd gezien als een, uh, een nieuwe kans om... Uh, misschien nog iets recht te zetten in de beeldvorming over drieën's. Weet je? Ja, wat, ja wat, nou, wat? veel mensen, vooral bij andere, bij, uh, laten we zeggen, alternatieve zenders, die denken dat wij hun muziek maken, maar wij maken eigenlijk gewoon brede popmuziek. Wat ja, misschien wel vergelijkbaar met bluff. Ja, het blijft toch een beetje. Dat is wel een Nou, dat, bedoel, dat denk jij dus ook. Nou, nee, nee ik, <laughs> mee, ik weet dat dat niet zo is, maar dat, dat is dat, dat, dat, is, we. dat hangt, beeld hangt wel om jullie heen. Nou, ja. en wij dachten, nou, er kijken veel mensen naar het Songfestival. Wij willen onze nek uitsteken ja. om. Uh, om, ja, de Tros wilde dat programma Nieuw Leven inblazen. Nou, die, die vroegen ons, willen jullie daar aan meewerken? Wij vonden het een mooie opstap om onszelf misschien opnieuw te profileren. En, uh, wat, wat heb je daar echt last van? Dat, dat valt nee, geen stem last, op. want het gaat hartstikke goed. Maar als die kans zich voordoet, dan kan je jij gaan vragen... Ja, moeten wij... Het is een prachtige springplank om te zeggen... Nou, mensen, we gaan nog een keer naar Nederland laten horen wat wij maken. Ja. Misschien, ja, word je er wat beter van. En, en ja, het is een avontuur... Uh, we hebben van iedereen die aan het Songfestival heeft meegedaan... horen van dat is... Het avontuur om mee te maken als, als muzikanten. Uh, qua aankleding, maar ook qua productie. Wat je allemaal meemaakt. Ja, het, het zijn eigenlijk alleen maar meerwaardes die je, die je er aan ja. overhoudt. Ja. En dan tot slot natuurlijk nog even over het jurkje van Jolante. Ik vond het heel Mooi. leuk. Ja. Dat begreep het ook niet alle commentaar. Zal ik daar een deskundig fashion uh, commentaar op lenen? Dat, dat eens ja. even. Ja, Laat gaar. ik dat dan maar nu doen. <laughs> maar jij vond het niks? Dat was gewoon sexy. en vond mooi, maar ik heb geen verstand van mode. Nee, dus ik, was... moet dat ook, ik moet er ook niet over praten. Het was wat kort, ja. Het maar, is maar, grappig ja. dat ze nu, dat ze nu dus ook weer klagen over dat jurkje van Jolante. Want uh, ik vond die jurk die ze vorig jaar aan had... die vond ik zo niks. Oh, dat weet ik niet meer. Want dat was oh. namelijk nou gewoon een oude... Uh, oude uh, mijn oma had uh, uh, net voordat ze laatst het bejaardenhuis inging... had ze nog zo'n jurk aan. Dus ik dacht, waarom moest je. Vorig jaar dacht ik, wat moest je nou met zo'n jurk? En nu kwam ze met dit sexy groene jurkje aan. Ik denk perfect. Ja. En nu gaan ze weer klaar. Ik, ik las iets op het Twitter van: ja, maar het lijkt de aandacht af van de 3e's. Dat is niet de bedoeling. Ja, een beetje wel, maar we hebben gewoon niet gekeken tijdens het leven. Jullie hebben ook niet. <laughs> nee, ja. Goed, in soortgelijke pakjes misschien iets degelijker zijn jullie te zien. Wanneer is het mei, hè? Ja. Mei, 12 mei, halve finale, 14 mei de finale. Yes. Heel Veel succes, dankjewel. De drieën, graag gedaan. BNN Today, ja. De koningin is vandaag jarig en met haar 73 jaar is zij het oudste Nederlandse staatshoofd. Dat je samen met koning Willem III. Hoe vierde hij zijn verjaardag eigenlijk? Ietsje anders dan Beatrix, dat hoor je na negenen. En Erwin Wennemars over het leven na de topsport. Dan heb je dat enorme zwarte gat, daar hebben ze nu iets op gevonden. Dan ga je naar een soort uitzendbureau en dan komt alles goed. En hoe dat zit, hoor je ook na negenen. De eerste dag van Joris Kreugel ging op bezoek bij de koningin. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de glorie. Ja, ja het is feest vandaag, 31 januari 2011. En onze koningin Beatrix is jarig. Hier vlak bij Huis ten Bosch, denk je, één groot feest. Alle vlaggen hangen uit. Ik ben er wel geteld één tegengekomen. Hier achter mij. En voor de rest dus niet. Het is dus eigenlijk allemaal een beetje karig. Maar goed, op 30 april gaan we natuurlijk weer groots vieren. Maar in het verleden had je ook het défilé op het Paleis met koningin Juliana en die stond dan op het bordes... en dan kon iedereen eh, langslopen, zwaaien en dan zag je de padvinderij... en die brachten dan een heel lang krentenbrood... of de lokale bakker had een taart gebakken... Dat was tenminste nog een feestje op de dag dat de koningin jarig was. Maar er is nu tegenwoordig geen sprake meer van. Het enige wat je kan doen is gewoon uh, ja, iets afgeven bij Huis ten bos. Dus dat ga ik maar even doen. En uh, wat je dan nodig hebt, dat is natuurlijk een bosje bloemen. En ik uh, ben hier bij een bloemist vlakbij uh, Huis ten bos. Anjers, die droeg Bernard toch altijd? Ja, dus Even een kijken. Mooie, een oranje kleur. Zo'n beetje een armoedig bosje, Ja, maar daar maken we er meer van, hè? Zelf ook wel bloemen brengen naar de koningin? Nee, wij brengen zelf nooit zo'n ik kon het allemaal halen. Dus komt hij nooit een keer langs? ze komt hier nooit een keer langs, nee. Mijn moeder, die ging nog wel eens een keer op de fiets dorp in, maar... Ja ja, ja, ja, ja, maar dat was een ander dorp, denk ik. Ze moest er nog een kaartje bij. Ja, een kaartje, ja, een kaartje, kaartje een natuurlijk. Kaartje. Ja, we gaan er even een kaartje op doen, ja. Een hele fijne verjaardag, Joris van BNN. Ja, heel mooi. Ik denk dat ze ontroerd is. Ja, ze schiet vol. Loop ik hier met die uh, bos met uh, Anjes, richting Huis ten Bos. Ik toch eigenlijk best wel een beetje een lulletje dat ik dat dat de in gaat brengen. Maar goed, misschien kan ik het wel persoonlijk afgeven. Ik schat de kans niet heel groot in, maar uh, you never know. Ja, dan kom ik in één keer bij de hoofdingang aan hier. En dan staan de mensen van de Koninklijke Maritessé. Ik heb uh, hier een uh, bosje bloemen bij me. Maar mag ik die afgeven aan u? Die mag u niet aan mij afgeven, die moet aan de andere kant af. Ja, en dan word je even naar de andere kant gestuurd... van uh, Huis ten bos. En dan denk je, nou, dat is uh, twee, drie minuten lopen, maar uh, helemaal niet. Ik ben ongeveer met de auto een klein kwartier onderweg geweest. Gefeliciteerd, moet u die bosbloemen afgeven. Ja. Alstublieft. En wat gaat er met die bloemen gebeuren? Ja, die bloemen die gaan uh, naar de koningin toe. Gaat ze die dan allemaal in huis en bos plaatsen? Of worden die misschien aan de beesten gegeven? Nee, ik denk dat ze toch wel netjes uh, in het huis komen te staan. En wat voor uh, cadeautjes krijgen ze buiten bloemen om? Kaartjes, sommige mensen maken tekeningen, of ja, kinderen maken tekeningen. Sommige mensen sturen iets in een fotolijstje. Zijn en verder nog... kunnen we het niet echt vaak zien, zeg maar, meestal is ingepakt. En uh, vandaag feest, de koningin ook thuis? De koningin is thuis, ja. Krijgen jullie dan ook nog een gebakje of zo? Wij hebben geen gebak gehad. Ik heb ook een kaartje erop gezet. Je er hebt ook een kaartje bij? Ja? Oké, okay, ja. Straks noteer ik even uw naam geven, okay. en dan krijgt u een bedankkaartje. Krijg ik heb een bedankkaart? Ja, tuurlijk. Van de koningin? Van de koningin. Oh, dat is wel leuk. Ja, dat is zeker leuk. Moeten we het even gaan invullen? Ja, alsjeblieft. Nou, ik heb al mijn gegevens nu gegeven, dus die heeft de koningin. Misschien dat ze me nog gaat bellen. Maar is het nou een groot feest ook in Huis ten Bosch vandaag? Er zijn natuurlijk de mensen om mij heen, uh, die zijn er. Thee, gebakje? Ja, dat sowieso. Kleine disco nog achteraan? Nou, misschien wel, ja. Weet het niet. Nou, je weet het nooit met de koningin. Nee. Ze kon zo niet even langs. Ik blijkt niet dat ze zo langskomt. Veel te druk natuurlijk vandaag uh, met de verjaardag. Ongelooflijk, 73 jaar en dan, dan toch zo druk, jaar. hè? Ja, ik vind het knap. Ja. Leven de koningin. Lang leef de koningin. Hoera. Hoera. Hoera. Mijn bloemen worden weggebracht. Hopelijk komen ze bij de koningin terecht. Als het goed is, krijg ik een kaartje van haar. Dat lijkt me wel weer leuk. Koningsgezind, dat ben ik niet. Maar als je 73 jaar bent en als ik dit zo zie met de Marche voor de poorten, je leeft toch in een gouden kooi en je moet je altijd maar dienstbaar opstellen, dan vind ik dat toch wel een bloemetje waard. Ja, en onze Joris maakt iedere dag ook bijzonder leuke filmpjes. Zo ook vandaag, die kan je vinden op onze site: bnntoday.nl. Uh, Zometeen natuurlijk een tweede uur met onze.